Dit is dooral Begens met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijkhoff heeft de afgelopen jaren 240 afgewezen asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning gegeven. Daarmee is hij soepeler dan zijn voorgangers, schrijft de Telegraaf op basis van eigen onderzoek. Er werden aan Dijkhoff 780 gevallen voorgelegd. In bijna een derde daarvan gaf hij alsnog een verblijfsvergunning. Zijn voorgangers deden dat in ongeveer een kwart van de gevallen. De cijfers kloppen, zegt het ministerie, maar zeggen weinig omdat de zaken niet vergelijkbaar zijn. DNS en spoorbeheerder ProRail krijgen flinke boetes voor onvoldoende prestaties op de hoge snelheidslijn van Schiphol naar Rotterdam en België. De spoorwegen moeten 1,25 miljoen euro betalen, ProRail ruim 1 miljoen. Op de HSL vallen veel vaker treinen uit dan op andere trajecten, met name de Intercity Direct is storingsgevoelig. DNS zegt niks van de boete te snappen, vorig jaar is er al een verbeterprogramma ingesteld, zegt Topman van Bokstel. Medewerkers van woningcorporaties, zoals loodgieters en klusjesmannen, kunnen helpen bij de aanpak van huiselijk geweld, zegt de stichting Cadera in Overijssel. Die pleiten voor om personeel bij te scholen, zodat ze sneller signalen herkennen. Als voorbeeld noemt de stichting een kapotte badkamerdeur, geluidsoverlast of dierenmishandeling. Van de EU kreeg de stichting 300.000 euro subsidie om 1300 medewerkers van woningcorporaties te gaan trainen. Het Nibud wil dat we automatisch gaan sparen. Oproepen dat mensen geld opzij moeten zetten werken toch niet, blijkt uit onderzoek van de budgetvoorlichter. De mens is niet gemaakt om te sparen, we zijn gericht op het nu en we kunnen verleidingen op de korte termijn moeilijk weerstaan. Daarom pleit het Nibud voor meer automatisch sparen. Er zijn bijvoorbeeld al ziektekostenverzekeraars die hun klanten per maand iets laten betalen om later het eigen risico op te kunnen brengen. Het weer vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 10 tot 13 graden. En vooral in het noorden is er kans op een bui. Morgen valt er vooral in het oosten een bui. En het paasweekend verloopt erg wisselvallig. Dit was het RMS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam Den Bosch, 4 kilometer file tussen Breukelen en Utrecht. Op de A4 Den Haag Amsterdam door een kapotte auto zijn twee rijstroken dicht bij Knoopend Dorp, 3 kilometer file. A4 Amsterdam Den Haag door een kapotte vrachtwagen nog 2 kilometer bij Leidsendam. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 2 kilometer. Op de A44 Amsterdam Den Haag, 20 minuten vertraging uh, tussen Leiden en Wassenaar, 4 kilometer file. en 206 Soetermeer Heemstede bij Leiden dorp, 3 kilometer op de N211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 het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En wij gaan praten met uh, Joop Berendsen van de oudere partij Zandvoort. Daarna praten wij met Ivo Aukers van het bestuur ZIFM. En als laatste praten wij met Erik Koning en Nathalie Peraboom... ...over de Art-Boulevard 14 april tot 17 september. Meneer Berendsen, welkom. Nou, je mag gewoon Joop tegen me zeggen. Joop, welkom. Dank je wel. De oudere partij... Uh, Loopt en doet en gaat. En helaas is het met de voorzitter van de oude partij wat minder gegaan afgelopen week. Kan je daar wat over zeggen? Nou ja, ik kan er heel kort over zijn. Uh, uh, het gaat weer goed met hem. Uh, mobiliteit blijft natuurlijk een probleem. Maar dat is al, uh, al uh, een groot aantal jaren is dat, uh, is dat zo. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen dat uh, zoals hij er nu uitziet... Uh, dat het allemaal weer uh, fris en monter gaat. En uh, ik hoop dat we hem binnenkort weer terug kunnen zien... Uh, in de politieke in de arena. Politie ja. Nou, uh, als dat het een mooie woord heet. <laughs> nou ben je redelijk... Uh, uh, Prominent binnen de oudere partijen. Je pakt een heel veel zaken op en die, die verwoord je ook. Um, hoe is de re uh, reactie van andere raadsleden op jouw betoog? Ik zit daar wel eens naar te kijken. Dus, <laughs> Dat moet je eigenlijk wel vragen aan nou, de oude raadsleden. <laughs> uh, je krijgt ook je weerwoord. Uh, je bent redelijk met je standpunt. Daar wordt soms wel eens wat uh, kriegel op gereageerd. Hoe, hoe ervaar je dat? Nou, dat er kriegel op gereageerd wordt vind ik helemaal niet erg. Uh, ik reageer ook wel eens kriegel op bepaalde uh, standpunten. En uh, ja, als ik, kijk, als ik terugkijk naar uh, zeg maar hoe, hoe de zaken gegaan zijn... dan verdient dat hier en daar niet de schoonheidsprijs. Dat geldt voor de zijde van, van OPZ... maar dat geldt zeker ook voor, uh, voor zeg maar, onze oude coalitiepartners... En als ik dan kijk waar ze zeg maar, uh, na eigenlijk, uh, december dan, uh, dan mee van start gegaan zijn... met partijen die in het verleden altijd een heel duidelijk uh, standpunt ingenomen hebben... tegen de oude coalitie... dan vraag ik me af van, uh, of dit nu zo'n gelukkige keuze is. Maar dat zal uh, zeer wel uh, duidelijk worden. Want we hebben natuurlijk een paar interessante discussies over het Watertoorplein. We hebben zeg maar, de ambtelijke samenwerking... waarbij uh, een van de huidige coalitiepartners... Uh, in december hier voor de radio heeft aangegeven... dat zullen we allemaal nog wel eens zien of dat doorgaat. Uh, dus ik ben benieuwd. En je één keer de GUBZ hebt dat gezegd en één ja. keer heeft de VVD dat gezegd. Nou ja, de VVD heeft natuurlijk al, is wat dat betreft redelijk consistent in zijn, in zijn eispraak. Die heeft natuurlijk vanaf wat het allereerste begin heeft gezegd van wij zijn tegenstander. Dat is een beetje eigenaardig natuurlijk, omdat er eh, vanuit de landelijke politiek eh, in feite wordt, eh, wordt ingezet op gemeentes van minimaal 100.000 inwoners. Dus eh, wat dat betreft neemt de VVD denk ik een wat hier in zandvoort in ieder geval een afwijkend standpunt in, ten opzichte van wat ze in Den Haag vinden. Uh, maar dat mag. Maar uh, GBZ is natuurlijk altijd een heel duidelijke tegenstander geweest van de ambtelijke samenwerking. Hij uh, heeft nu gezegd van, uh, aan de ene kant zeggen ze van, uh, we zullen datgene wat besloten is, zullen we, uh, zullen we door blijven zitten. Alleen, uh, uh, uh, uh, als je goed luistert, hoor je ook hele andere standpunten. Dus ik ben benieuwd hoe dat er af gaat lopen. We hebben afgelopen... Uh, donderdag hebben we een uh, hele interessante, tenminste vond ik een hele interessante bijeenkomst gehad waar uh, een aantal zaken heel duidelijk uh, geworden zijn. Wat voor bijeenkomst was dat? Uh, nou, is, uh, dat was een informatiebijeenkomst voor raadsleden. en voor, uh, voor buitengewone raadsleden. vanuit zeg maar, het, uh, het team wat daarmee uh, bezig is. met die hele voorbereiding voor die ambtelijke samenwerking. Nou, dat was uh, wat mij betreft in ieder geval uh, heel goed. Uh, er zijn een aantal zaken die nog, uh, die nog goed opgepakt moeten worden. en nog uitgewerkt moeten worden. Maar ik heb daar alle vertrouwen in dat het dat, uh, dat dat goed gaat, gaat komen. De andere partij is daar nooit echt tegen geweest? Die, die kijkt daarnaar, kritisch. Wij we hebben, we hebben altijd gezegd... van wij denken dat het voor Zandvoort goed is... Uh, dat we samenwerken in een wat groter verband. Hè. Dus wij praten niet over een fusie... maar we praten over samenwerking. En ik vind dat daar ook door de wethouder... best wel wat verwarring is, ons, is, is, is gecreëerd. Want het is geen fusie. Hè. fusie is juridisch gezien heel iets anders... dan samenwerking. We praten uh, in dit uh, geval echt over samenwerking. Niks, echt, niks over fusie. We praten niet over een fusie... we praten over een samenwerking. Uh, wat on wat ons betreft had de fasering wat geleidelijker gemogen. Hè. Dus uh, we hebben steeds gezegd van uh, moet het allemaal op 1 januari. We hebben natuurlijk wat ervaring opgedaan in het sociaal domein. Nou laten we nog eens kijken van of we wat andere uh, stukken ook zo over kunnen hevelen. Maar als de keuze is om dat allemaal op 1 januari te doen en we redden dat. dan Prima. Eh, sociaal, sociaal domein is goed bevallen, toch? Eh, dat is, in het begin is dat wat met, uh, met uh, ja, horten en stoten gegaan. Er zijn natuurlijk wel wat, uh, wat dingetjes die beter hadden gemoeten. Maar ik denk dat het op dit moment redelijk, uh, redelijk op orde uh, zit. De aankomende projecten waar je net al even over had... Hè, de Dwarentorrenplein en uh, Badhuisplein die komen eraan. De coalitie is uh, uh, geploft op dit plein. Er zijn nu nieuwe uh, wegen, er komen uh, nieuwe plannen. Ik heb zelfs gelezen dat alle architecten een, uh, een, uh, een mock-up moeten maken en, en, en die wordt dan bekeken. Uh, wat vinden jullie daar nou van, dat het nu ineens wel helemaal bekeken gaat worden? Nou, uh, ik, ik verwijs even naar de motie die wij hebben ingediend in januari. Uh, waarbij we heel druk gezegd hebben van uh, er is uh, een aantal jaren geleden met heel veel pijn en moeite is er een bestemmingsplan uh, uh, tot stand gekomen. Ja. Uh, beschouw dat bestemmingsplan nou gewoon als, als de maat geven. Uh, en vraag ga nou eens even goed in overleg met architecten om te zeggen van in hoeverre zijn jullie in staat om die plannen aan te passen aan zodanig dat ze binnen het bestemmingsplan uh, valt. Nou, er is toen politiek, ik vind politieke spelletjes gespeeld, want die motie was van OPZ en uh, mocht natuurlijk niet aangenomen worden door de nieuwe coalitie. Uh, heeft het dus niet gehaald, want we kregen alleen maar steun van, uh, van, de, van de VVD. Uh, maar wat er nu in feite gebeurt, is dat er nu eigenlijk die motie wordt nu uitgevoerd, ja. want we gaan nu praten met de architecten en zeggen van. We kijken nog eens even kritisch naar het plan. Ik kijk nog eens even van in hoeverre het aangepast kan worden. En, uh, en wat, is er, uh, wat is er haalbaar? Het viel mij op, um, dat was volgens mij in de commissievergadering. Uh, toen was er was al heel veel commotie omdat in het aanlooptraject al een en ander veranderd was door diverse architecten. Uh, Waarmee uh, de raad niet geïnformeerd was. Dan heeft uh, Gertone nog gezegd: laten we eens keer met de voeten op tafel die plannen nog eens een keer. Uh, Bekijken. Ja. Helaas werd dat niet aangenomen. En vervolgens ploft dan uh, het college. En nu wordt uitgevoerd wat jullie eigenlijk wilden. Ja, nou kijk. Uh, Had je dan niet eerder kunnen. Als gemeenteraad niet eerder kunnen beslissen. We gaan even een stukje achterover zitten. En we gaan toch eens bekijken wat ze nu eigenlijk gemaakt hebben. Wat nou ja, oh, ga je nu doen? Dat is altijd eh, min of meer het standpunt geweest ja. van, eh, van OPZ. Eh, kijk, eh, over, eh, als je het hele traject eh, bekijkt... dan zijn er zeg maar, op een paar elementaire punten... Zijn er gewoon, in mijn ogen in ieder geval behoorlijke fouten gemaakt. Eh, dat begint al met... Eh, zeg maar hadden we de waterdoren moeten verkopen voor een habbekrat. Eh, terwijl je weet dat het in feite een deel uitmaakt van een totaal plan... Eh, of in ieder geval een omgevingsgebied... waarbij je eh, bepaalde plannen wil gaan ontwikkelen... Nou, de vraag is of dat nou echt handig is. Hè? Ik denk van niet. Eh, dan krijg je zeg maar, een wethouder die op een gegeven moment met een architect gaat praten. en zegt van... van ontwikkel een bepaald plan. Er zijn andere architecten toen op ingedoken. Maar ik, ik ben gewend om te zeggen: van, als je nou begint met een plan. zorg dan dat je gewoon een programma van eisen hebt. Nou, wat is het programma van eisen? Is het in eerste instantie het bestemmingsplan. Want dat ligt er. Ja. Nou, als je dan als, als, als wethouder dan, zeg maar een, een opdracht gaat geven. Hè? daar is dan ook discussie over of het wel een. Een opdracht was of niet een opdracht, maar in ieder geval is er een verstuur verstuurd. Dan een dus, OPZ-wethouder nog, hè? Ja, maar OPZ-wethouders maken ook fouten. Dat dat, dat, ik het nee, ga niet nee, over, nee, nee, over fouten nee, maken, nee. maar hadden jullie daar geen gesprek mee dan uh, met, met de wethouder? Nou, dat weet, dat, dat weet ik niet, want ik was er toen nog niet bij betrokken. Was je niet? Buiten gewoon raaselijk. Ik toen? was toen wel buiten gewoon raarslid, maar er waren toen zeg maar een aantal zaken die uh, toch wel uh, redelijk denk ik door de toenmalige leiding van de fractie okay. werden besloten, uh, zonder dat daar echt uh, uitdringend over gesproken is. Dus ik heb daar Verder nooit, nooit contact mee gehad. Maar ik vind wel dat als je zeg maar zeker als het als een gevoelig ligt, hè, dus je hebt al een bestemmingsplan wat met heel veel moeite en na heel veel inspraak tot stand is gekomen, wat is dan makkelijk om te zeggen van hier heb je een opdracht, maar zorg in ieder geval dat hij binnen het bestemmingsplan blijft. Dat is meteen. Dan krijg je een inspraaktraject waarvan ik zeg van er is een gedeelte heel erg goed gegaan. Hè? Die drie informatiebijeenkomsten die geweest zijn, dat was heel informatief. Eh, daar is ook zeg maar, informatie opgehaald door alle architecten om te zeggen van wat vinden de omwonenden en de aanwonenden en andere betrokkenen daarvan? Daar is op ingespeeld. Alleen is er steeds gezegd van ja we gaan uit van de plannen van 7 maart. En dat waren de allereerste plannen die niet aangepast waren. En daar wordt dan zeg maar een, een, een, een enquête over dan zeg maar gehouden. Ja, nou daar kunnen we heel lang over discussiëren. Maar als je dus vergeet om de kaders te stellen voor zo'n enquête. Ja, ik bedoel maar, als je dan kijkt dat er zijn van de. We hebben bij de verkiezingen. bleken, bleken er iets van 13.500 stemgerichte kiezers te hebben in, in Zandvoort. Als er dan 400 reacties komen. Als je dan schoning hebt en dan blijven er nog 275 van over. en van die 275 zijn er dan 135 die zeg maar één plan willen. Ja, dan kun je toch niet zeggen van... Ja, representatief. Uh, dit is representatief nee. en de mening van ons antwoord is dat we dat plan moeten hebben. Goed, dan gaan we nu uh, uh, maquettes maken. En daar gaat weer naar gekeken worden. Zijn die maquettes uh, geëist op het bestemmingsplan? Nou, of mag men nu weer uh, het plan maken zoals men vindt? Wat er, wat er is afgesproken, zo heb ik dat, zo interpreteer ik dat in ieder geval, is dat er voor 18 april moeten de architecten komen met hun definitieve plannen. Dus zeg maar alle aanvullingen en wijzigingen die ze achteraf nog een keer gedaan hebben, waarover wij al lang hadden geïnformeerd moeten zijn, eh, die worden nu allemaal vastgelegd. Dus 18 april is nu de datum en daarna kan er niks meer veranderd worden. Dan hebben de architecten tot 1 mei de tijd om een maquette te maken. Maken. en dat is dan de maquette van hun plan. Nou, eh, bepaalde architecten eh, hebben aangegeven in principe helemaal binnen het bestemmingsplan te kunnen functioneren. Uh, en andere architecten hebben daar misschien wat meer moeite mee. Dat weet ik niet. Dat, dat zien we straks wel. Uh -huh. Op 18 april zal dat duidelijk worden. En dan krijgen we op 1 mei de, de maquettes. En ik denk dat dat een goede zaak is. Want dan krijgen we ook eens hele... He, van, er is, wordt nu gediscussieerd over hoogtes en dat soort zaken. Uh, en dan zegt iedereen van ja, het ene plan dat is veel lager. En de, de plannen zijn helemaal niet lager. Want ze gaan uh -huh. allemaal uit van de maximale hoogte die ze mogen realiseren. Een ja, dus, halve meter plus 10 procent. Dus. dus als je ze naast elkaar zet, dan maakt het visueel. We ik denk dat het in ieder geval heel erg duidelijk wordt. Um... Participatie, Er wordt inmiddels uh, door de buurt redelijk op gereageerd. De een wil vrij uitzicht houden. De ander vindt dat de ingang van de parkeergarage aan de voorkant moet komen te zitten. Hebben zij nog stem in, uh, in deze drie plannen? Uh, dat is een vraag die je mij niet moet stellen. Maar die moet u vragen uh, aan de wethouder. <laughs> uh, wat ik uh, zeg maar, er is voor... Dus ik kan week... me voorstellen dat de oudere partij daar uh, op zit. Van jongens praat met de, met de buurtbewoners. Nou, wij, zeggen, wij, wij zijn best voorstander van participatie. Uh, alleen, wij zeggen wel van... Kijk, op het moment dat je werkt binnen het bestemmingsplan dan, eh, dan is er iets wat zeg maar, door iedereen in de tijd geaccepteerd is dus dan, dan, daarmee kun, kun je vooruit en dat ontneemt in principe en ik denk dat dat ook wel terecht is dat ontbreekt dan ook, ontneemt dan in feite ook aan allerlei andere betrokkenen of indirect betrokkenen de mogelijkheid om echt zeg maar, eh, diep op in te gaan dus wat ons betreft is het duidelijk het zal mij verder eigenlijk eh, ja, wat, wat voor plannen ook Komt. Alleen ik zeg, en dat zegt onze fractie, blijf binnen bestemmingsplan. Want het heeft ook namelijk een, een heel groot, uh, groot voordeel. Dan kun je namelijk ook snel werken. Want we moeten ons niet. Uh, en dat heb ik in de commissie heb ik dat ook gezegd. van kijk, als we nu weer een hele procedure ingaan. Mm -hmm. En die procedure, en dan kan iedereen zeggen van dat is binnen 28 weken geregeld. Nou, als de bewoners hebben, nu, nu al een stichting uh, hebben opgericht uh, om zeg maar in verweer te gaan. Dan weet ja. iedereen dat die hele uh, tot, procedure tot in de Raad van State. dat gaat jaren duren. We hebben volgend jaar verkiezingen. Dan komt er wellicht een ander collega. Die daar weer heel anders tegenaan aankijkt En uh, wat gebeurt er dan? Dan ja. gebeurt er weer niks. En, dan, en ik ben hier in 1984 komen wonen. Uh, volgens mij praten we sinds 1986 we al over de invulling van het Watertorenplein. Laten we dat nou eens een keer gaan doen. Oké. Okay, um dat was het, het bouwwerk. Nou ben je ook, heb je de taak van waarnemend voorzitter fractievoorzitter van de oude partij opgenomen omdat meneer Porster ziek was. En er zijn ook bijeenkomsten zoals het presidium waar de, de fractievoorzitters zijn. En op een gegeven moment word je daar weggestuurd. Nou ja, weggestuurd. Of gevraagd uh, de ruimte te verlaten, laat ik het ja. zo zeggen. Kijk, er zijn uh, zeg maar... Uh, maar dat ging eigenlijk over vragen die jullie gesteld hadden. Ja, wij hebben wat, uh, wat, wat vragen, uh, of liever gezegd, er hebben andere partijen ook wat vragen over zeg maar, de situatie rond de Zandvoortse reddingsbegade. Uh, wij vinden dat belangrijk, uh, niet alleen omdat het een vereniging, maar het is ook een vereniging die een maatschappelijk belang heeft voor Zandvoort, hè? Uh, daar hebben we wat vragen over gesteld. Ja, en, uh, en dan uh, ontstaat de, de, de, het, de vervelende situatie dat dan de burgemeester vindt dat hij daar wel vertrouwelijk iets over wil zeggen. Dus alleen aan de fractievoorzitters. En ik ben geen fractievoorzitter. Uh, dus uh, ook Martijn Hendricks uh, van de VVD was er uh, en uh, aan ons werd verzocht om uh, um, uh, um, uh, de zaal te verlaten. Nou begrijp ik dat op de een of manier? ik begrijp dat ergens wel, hè, van, er moet te zijn. Alleen ik vind dat als er. Ik hou niet van. Uh, van ik hou van transparantie, laat ik zo, laat ik het positief zeggen. En ik vind dat, um, he, want er, is ook, er zijn vragen gesteld die, dat is nu al vier maanden dat die vragen gesteld worden over de financiën. Uh, ja, ik denk van, moet dat zo lang duren? En, dan wordt mij wel verteld uh, of we weten dat ik, een, uh, dat ik een sprinter ben. Dat ik heel snel iets wil hebben. Nou, ik ben denk ik geen sprinter. Uh, ik ben meer een meerkamper. Uh, als het lang moet duren, moet het lang duren. Als het kort moet duren, dan moet het ook kort duren. En als ik hoog moet springen of ver moet springen, dan spring ik hoog of maar ja, ja, ver. Door, ja, maar door, door het niet delen van deze vertrouwelijke informatie... Uh, zou je als partij natuurlijk gewoon openlijk vragen kunnen stellen in, in, in de raad. het nou, verlengde heb, ervan? Dat heb ik de afgelopen ja. commissievergadering ook gedaan. Alleen de burgemeester zegt van ik geef over anderhalve week antwoord. En uh, dan moet je het mee doen. Punt uit, einde discussie. En dan uh, zijn uh, ja, andere partijen dan uh, kennelijk geneigd om dan te zeggen van... nou okay, dan wachten we nog maar anderhalve maand. Maar ik denk van als we al vier maanden wachten. Moeten we dan nog anderhalve weken. Uh, tijdmatig moeten we zo afronden. Ik heb daar wel een vraag over. En uh, die komt ook een beetje bij, uh, bij mijn buurman uh, terecht. Of de, er vanaf. Zou het handig zijn om een vervanger aan te wijzen. Die dan wel in het presidium mag blijven zitten. Ja, dat is een vraag dus, die u niet aan, aan mij moet stellen, maar dat is een vraag die u aan meneer Post. Maar zou het anders zijn? Ik denk wel dat het anders zou zijn. Ja. Okay. Anders wordt het presidium alleen maar uitgehold, natuurlijk. Straks krijgen we een aantal jongelui die overdag moeten werken. En die laten zich vervangen door uh, het tweede presidium. Ja, het of presidium dergelijke. is avonds, he. dus dat is, uh, wat okay. altijd dat, is, dat is te dan doen. Geval, uh, okay. dat, zou dan, uh, dat zou dan te doen zijn. Alleen okay. het, uh, ja, uh, de kracht van het presidium is natuurlijk als iedereen daar zit die dan ook wat kan zeggen, en okay. dat hij als het moment dat er informatie als gedeeld wordt niet weggestuurd wordt. Oké. Okay. Ja, bedankt voor de uitleg. En ja, wij spreken elkaar zeker nog. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Dat is het. Ik denk dat we precies ook was. ...terug naar... Um... Het meeste dierdorp, een rustig stukje muziek. En uh, wat in een rustig vaarwater moet komen is uh, CFM. En daarvoor is aangeschoven Auko Beuving uit Groningen, heb ik begrepen. Uh, nou, zover ben ik niet gekomen vanochtend. Hoor. <laughs> vanochtend ik, niet, nee. ik ben in Haarlem geboren. En uh, ja, ik heb in Zeeland gewoond, in Velsen gewoond, Zandpoort. Uh, uh, en nu woon ik in Hillegom. Maar ik doe al vier jaar denk ik dingen bij ZFM. En sinds november ben ik in het bestuur gekomen. Okay. En als uh, ja, bestuursondersteuner, gezien mijn achtergrond, 30 jaar onderwijs Directeur geweest van grote schoolorganisaties uh, overal in het land. Als er een school in de problemen was, dan ging ik hem weer optuigen. Ik ben bestuurder en, uh, dus. En de laatste tien jaar als bestuursadviseur voor uh, raden van toezicht in het uh, voortgezet onderwijs. Primair onderwijs en voorzitter van college van bestuur, directies van scholen. En hoe kom dus, je dan met de uh, Zandvoertse omroep uit? Ik bij de toen ik met pensioen ging, toen dacht ik, ik moet iets doen voor de, uh, voor de, voor de maatschappij... Ja. En toen ben ik terechtgekomen in een hospice. Uh, waar mensen die terminaal zijn... de huh? uh, laatste drie maanden uh, mogen beleven. En om dat zo aangenaam mogelijk te maken. Ik denk dat is heel nuttig. Maar je moet daarnaast ook iets doen wat je leuk vindt. En toen las ik ooit oh, eens ergens op een vrijwilligersite... van uh, we zoeken een presentator voor een jazzprogramma. Okay. En toen ben ik uh, vier jaar geleden... Uh, Jeroen het Vluisdam, die zat bij die club. Uh, Fred uh, Kroosbergen zat erbij natuurlijk. Huh? Die hebben mij ingewerkt en uh, enthousiast gemaakt... En sinds die tijd doe ik op zondagochtend uh, ZFM Jazz. Eén keer in de maand ongeveer. We hebben een ploegje van mensen die dat doen. Dat is hartstikke leuk om te doen. Ik wist eigenlijk geen klap van jazz. Oh. Oh. Maar je was wel liever Maar nu hebben, daar toch? vier jaar weet ik er heel veel van. Ja, ja. En, uh, ik, het is gewoon leuke muziek. En het is ook een leuk programma. Wordt ook goed beluisterd heb ik begrepen. Ja. Op de zondagochtend van uh, 10 tot 12. Je hebt veel jazz vanavond. er zijn veel jazz mensen in Zandvoort. Ja. En het ja, dat tweede wordt. programma wat ik iedere maandag doe. Dat is filmmuziek. Uh, film is natuurlijk ook uh, leuk. Maar ja. de muziek. Achter is vaak schitterend. Ja, zeker. Ja. Dus uh, iedere maandagavond tussen 9 en 11 uh, filmmuziek. Oké, okay, je hebt gelijk even reclame gemaakt voor ja, het programma. Ja, tuurlijk. Is prima. Hey, maar in Hillegom, je woont in Hillegom. Klopt. Maar ben je daar dan maatschappelijk actief ook? Of? Niet zo erg, want ik had een baan waarbij ik heel veel uren moest maken. Oh, okay. Overdag vaak cursussen geven en in de avond vaak met raden van toezicht en college van bestuurders aan de slag. was weinig tijd voor dus, uh, leuke dingen. Ik zeg maar. een hele lange werkweek. Dus vandaar dat ik ook wat vroeger kosten. Ja. Nou hebben we je uitgenodigd hier, want gisteravond uh, was het de uh, uh, de Zandvoortse Omroep Medewerkersavond. En daar heb jij ook een vlammend uh, betoog gehouden, en dat is ook de reden dat we hebben gezegd. Nou, kom dat hier ook proberen te doen. Wat, uh, wat mij opviel. Uh, is de opkomst. Nou is dat in zandvoort niet ongebruikelijk dat dit soort opkomsten vaak nogal tegenvalt. Want dat is in de politiek zo, dat is bij de ondernemersvereniging zo. Dus op dat punt vormt de omroep geen uitzondering. Maar toch was de opkomst wat matig. Wat heb jij daar voor verklaring? Ja, dat, dat, dat zie je wel vaak. Je ziet het bij alle verenigingen en alle bijeenkomsten. Ik, ik telde in de gauwheid zo'n twintig man. Dat is natuurlijk, als je kijkt naar het totaal aantal vrijwilligers, is dat niet zoveel. Maar je hebt natuurlijk een soort harde kern. En dat is ongeveer een derde. En die zat er wel. Dus nou, dan tel je wel het bestuur mee, hè? Ik, ik, ik heb iedereen meegeteld. Ja, ja, ja. Maar ik heb er wel een beetje een verklaring voor. Want uh, ja, als je kijkt naar... Wij willen gaan veranderen. Dat is een van de belangrijke dingen. Wij willen echt uh, groeien en bloeien. En uh, de, de naamsbekendheid echt vergroten. En als je daarnaar gaat kijken, zijn er een paar factoren... die van cruciaal belang zijn. Dat is ten eerste, de, de, de, de, de, zeg maar, de strategie. Welke scenario's ga je... Toepassen, wat ga je doen? En het tweede is eigenlijk wat heel belangrijk is: dat is de structuur van een organisatie. De regels en de afspraken. Wat, is, wat zeg je nou als je statuten? Wat zeg je huishoudelijk reglement? Wat zegt het programma-statuut? Dus die hele structuurkant die moet je eigenlijk op orde hebben. En de derde dat is eigenlijk de cultuurkant. Van hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we uh, de zaken regelen? Wat zijn onze basiswaarden? En het vierde punt, wat cruciaal is, zijn de mensen. Je moet genoeg mensen hebben om alle taken te kunnen vervullen. Dus je moet genoeg mensen hebben die goede vaardigheden en kennis hebben van de materie. En het vijfde punt is eigenlijk de middelen. Ik kom meteen bij een heel berucht onderwerp. Pijnlijk onderwerp. De middelen zijn natuurlijk ICT, maar ook de faciliteiten en het geld. Ja. En Het laatste punt, dat zijn eigenlijk de resultaten. Nou, Over die resultaten zijn we qua programmering zijn we best wel tevreden. Het kan beter, daar gaan we ook ons best voor doen, weer evenementen en zo. Dus dat valt wel mee. Maar als je dan nou gaat kijken als het niet in orde is kijk naar bijvoorbeeld cultuur dat betekent als dat niet ja, ze zeggen wel eens omroepmensen zijn nogal solistisch. Nou, dat hebben we ervaren. Ze maken hun eigen programmaatje. Maar wij willen eigenlijk werken aan betrokkenheid. Dus hoe kan je de betrokkenheid vergroten van de medewerkers? Hoe kan je de betrokkenheid van de Zandvoortse mensen vergroten bij ZFM? Nou, daar zijn we met plannen bezig. Maar hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de structuurkant van het verhaal. Mensen en, die binnenkomen bij ons, hoe ken ik het huishoudelijk reglement niet eens? Het verbaasde mij dat je gisteren zei dat er geen inzicht in is, eigenlijk in de mensen die uh, min of meer nee. in dienst hebben. En dat is nee. wel een verplichting volgens mij. Ja, natuurlijk. Er moet de administratie zijn. Vandaar dat ik ook gezegd heb van er moeten eigenlijk toch een soort overeenkomsten zijn met alle medewerkers. Ja. Dat mocht er ooit iets fout gaan, dat we de verzekering nodig hebben. Want ja, alle zeker. vrijwilligers zijn natuurlijk verzekerd. Dan moeten we wel kunnen aantonen dat ze iemand tot ZFM behoort voordat we verzekering ja. gaan uitkeren kopietje van een legitimatiebewijs, nee, onder een, andere. Een, een, een soort overeenkomst ja. die ze zelf tekenen. Maar dat, dat verbaasde ik, me ja, van, ja. Ik, ik vond gisteren, ik zei het al, ik vond dat jij een vlammend en goed en enthousiasmerend uh, betoog hield. Um, dat mis je wel eens, dus dat vond ik goed. Ik vond alle punten die je noemde ook goed, ook sommige zijn vanzelfsprekend. Maar wat ik me onmiddellijk afvroeg is, wat is er de afgelopen drie jaar dan niet gebeurd? Want als ik kijk ja. naar het verhaal over de financiën, heb ik begrepen dat de afgelopen twee jaar het neergaande trend was, eh, en dat er eigenlijk niets is toegevoegd. Maar dat moet je dan toch direct opgevallen zijn, als ja, bestuur? Als wat als bestuur is er fout wel, gegaan? Wat, wat is er echt fout gegaan? In die zin, dat het bestuur van de vorige periode, dat was een goed strategisch beleidsplan, dat liep in 2015 af, maar een strategisch beleidsplan, dat moet je ook behoorlijk evalueren. Dan moet je scherp op zijn, het, he? moet je bijhouden. Dat is eigenlijk niet gebeurd. Wat er gebeurd is dat men zich vooral gefocust heeft... de afgelopen jaren op de dagelijkse sores. Dus er waren allerlei probleempjes die opgelost moesten worden. En daar is hun tijd in gaan zitten. Maar eigenlijk, strategisch beleid is niet verder ontwikkeld. Financiën was niet echt uh, een, een topic. Er kwam nog de probleem bij dat die penningmeester... Die jammer genoeg opstapte. Waardoor we echt een periode gehad hebben... dat, dat, ja, dat niet echt volledig zicht was. Gelukkig is dat nu weer in orde, Want we hebben, nieuwe penningmeester. Waren er in die tijd, afgelopen twee jaar, dan zoveel dagelijkse scores? Ja, een zender die uitvalt, uh, uh, conflictjes tussen... Uh, ja, ik heb het al gezegd omroep, mensen zijn vaak heel solistisch... dus er waren wel eens wat uh, fricties tussen bepaalde medewerkers... die niet met elkaar weer door de deur konden. Ja, dus op allerlei vlakken dingen die aangeschaft moesten worden... nieuwe systemen die gekozen moesten worden. Dus, de, de, dus die praktijk, die, ja, de waan van de dag, noem ik dat maar... Die iedereen ervaart. En daar we ze op gefocust. Uh, gaat met de komst van uh, Auko Beuving uh, de schop erin? Nou, de schop zou ik niet zeggen, maar ik heb duidelijk, we hebben duidelijk wel een plan hoe we dat gaan aanpakken. Is dat die, twa de, die twaalf stappen? Dat is de tien punten de tien waar punten we al van gerealiseerd hebben. De penningmeester is gevonden, de programma uh, is wie weer... Wie heeft het eerst bekendgemaakt wie die penningmeester is, maar dat hebben we hier ja, nog niet gehoord. Is, wie is dat, is dat? Dat is een uh, Leo Schonebeek, heet hij. Uh, die woont vlak uh, bij ons om de hoek, zou ik maar bijna zeggen. Ik geloof zelfs naast het gebouw. <laughs> en dat is ook die uit de bestuurlijke wereld is. En die hebben nog een half jaar aangezocht en die woont gewoon naast je. Ja, daar, naast je. ja. ja. ja. ja. grappig tegen. is dat. Ja, ja, hij heeft zelf grappig. gemeld, hij kwam een keer binnenlopen. Ja. En hij, blijkbaar is hij is uh, freelancer. En hij heeft, de ene keer heeft hij wat meer tijd dan de andere keer. Ja. En toen bleek hij ooit een verleden te hebben gehad bij uh, radio. Hij is ondernemer geweest. Hij is een, een soort management coach. Ja. Dus dat kunnen we wel gebruiken. En ja. We zijn hartstikke blij met hem. Hij coacht dus ondernemers. Ja. Uh, ja, ook op het gebied van financiën natuurlijk. Nou, wat wil je meer als penningmeester die dat doet? Ja. Dus, nou, er valt, er valt flink wat de coachen natuurlijk. Nou ja, ik denk, als, als penningmeester, eh, we, hebben we toch wel behoorlijk bestuurlijk inzicht, denk ik, dat we de zaak wel voor elkaar gaan boksen. Ja. Want we hebben echt plannen om, ja, twee speerpunten die ik moet noemen, nu, voor, ja. eh, nu vanochtend. Eén speerpunt is, ja, hoe ga je met je medewerkers om? Wat ze gewoon nou, vrijwilligersbeleid noemen. Ja, dat gaan we echt goed vormgeven. We gaan goed administreren wie er al bij ZFM hoort. We gaan in kaart brengen welke talenten ze hebben. En ze gaan het overeenkomst tekenen. We gaan waarderingsbeleid toepassen. Wat zo, ja, want die mensen noemen, werken keihard voor die omroep, hoor. Daar moet ik gewoon bij zeggen. Oh, iedereen is er uh, druk ah, mee. Het is, het, is, het is natuurlijk wel een, een, een wederkerig belang, hè, Want ik vind het bijvoorbeeld als beperkte vrijwilliger gewoon ook ontzettend leuk. Ik haal de voldoening uit. Dus de mensen die wat doen voor de omroep, het is vaak ook hun hobby, hè. Dus klopt, ze vinden het klopt. leuk om te doen. Het is, Geen verplichting. Om te, het is een stukje hobby, maar het is ook een stukje voor de, voor de, voor de maatschappij. Ja, zeker. Dus, uh, maar wat ik nou miste, en, uh, en uh, nu eigenlijk ook nog, is acquisitie, staat die van dienst de afgelopen twee, drie jaar, begreep ik gisteren, eigenlijk op een dood spoor gaan. Hoe ga je dat oppakken? Ja, we hebben dus een, een werkgroep gemaakt, acquisitie, met een, een behoorlijk plan eromheen geschreven hoe, de, ja, hoe je acquisitie pleegt. Ik heb er zelf enige ervaring mee als organisatie, ik moest mijn opdrachten binnenhalen natuurlijk. Dus de kunst is dat we, dat we, ja, we, we hebben natuurlijk al een bijdrage van de gemeente, maar we hebben eigenlijk datzelfde bedrag wat we van de gemeente krijgen, hebben ook nodig, wat we zelf moeten genereren door middel van reclameopbrengsten. En ja, die acquisitieploeg die gaat aan de slag om uh, ondernemers te benaderen, om uh, te adverteren, ja, om mogelijk ik, sponsor ja. te worden. Je moet daar iemand voor vinden, maar welke instrumenten geef je degene die gaat acquireren mee? Ja, om Ja, er uh, uh, is nog iemand betrokken, er is een, een, uh, een clubje mensen is er ontstaan. Uh, John Lemmens zit er onder andere in, is ook iemand die wel ervaring heeft op dat vlak. die gaan de mensen die tot die groep behoren gaan we trainen. Wat ze wel moeten doen wat ze niet moeten doen. Dus hoe je zo'n acquisitiegesprek op een beetje fatsoenlijke manier kan voeren. Maar natuurlijk is het ook zo dat we, wat we in ieder geval gedaan hebben, een aantal pakketten samengesteld. Dat de prijzen helder zijn. Dus de adverteerder weet, als ik zes keer per dag op de radio kom met een spotje, kost me dat bedrag. Dus dat, dat, dat, dat wordt op een papiertje gezet. en ja, In alle programma's ontvangen we gasten. Dat zijn soms ondernemers, dat zijn soms stichtingen of verenigingen. Ja, en die krijgen ook de mogelijkheid om een soort uh, uh, ja, vriend van ZFM te worden. Nou, dat vond ik wel een goed idee. Want als ik naga, hoe vaak wij bijvoorbeeld hier aandacht besteden aan, ik noem maar in het Wasstraat... ETS uh, Café of uh, Talassa ja, of het Circuit. Ja. En dat is eigenlijk allemaal gratis reclame, min of meer. Ja. Maar dan moet je dat naar die ondernemer ook vertalen in zijn voordeel. Hoe, hoe ga je dat doen? Nou, dat, dus als ze echt vriend van ZFM zijn, dan kunnen ze vaak aanspreken... Aanschuiven bij de programma's die we hebben, verschillende programma's, waarin ze aanschuiven. Ze kunnen vermeld worden op onze website. We kunnen evenementen bij hen verzorgen. Dus dat is wel de bedoeling. Dat maar niet waar als je 50 euro zou doen. Al dan is dat ja, een beperkt pakket. Dat, we, hebben, we maken een onderscheid in vriendschappen. Dus we hebben ja? zeg maar een goede vriend. Wat is de dikste? En een zeer vriend. goede vriend. Heb je <laughs> ook nog druk. En als je nou echt een maatje bent, zeg maar de eerste categorie dat is eigenlijk bedoeld voor de medewerkers zelf ja? dus dat zijn de, de, de, de goede vrienden dat kost 50 euro en, maar dat kunnen ook luisteraars zijn dus als je ZFM een warm hart toedraagt dan word je een, een, een goede vriend van ZFM ja. en dan hebben we beste vrienden dan zitten we te denken aan stichtingen, verenigingen die betalen 100 euro op jaarbasis En ja, als het bijvoorbeeld een school is, zouden we excursie voor kunnen doen. We zouden kunnen helpen... met een uh, nieuwsbulletin te maken... voor de school, dat, dat de kinderen dat zelf gaan doen. En, een, een, een sportclub zou... Een, op een avond een verslag kunnen krijgen... of uh, nou, verschillende evenementen. Die zou een soort en club onder, van de 100 onder, onder, moeten hebben. Bijvoorbeeld. En uh, ondernemers... ja, die, die krijgen hun, hun aandacht... in de verschillende uitzendingen. En die kunnen... En, uh, reizen krijgen ook een keurige oorkonde natuurlijk. Ja. Dat die, die ze ergens op kunnen hangen van een excellente vriend... van ZFM. Dus dat we de, de naamsbekendheid... in het oorlog ja. vergroten. En waar we echt naar op zoek zijn. En het is bittere noodzaak. dat we een hoofdsponsor gaan zoeken. Dus dan zitten we te denken aan. wat is nou kenmerkend voor Zandvoort? Welke organisaties? Er zijn er een paar. Nou, daar gaan we mee in gesprek. om te kijken of die op termijn. een hoofdsponsorschap kun ja. kunnen doen. waarin ze dus reclames krijgen. waarin ze op al onze uit, uh, uitingen vermeld worden. En daar hebben we goede hoop op. want ja, het geld vloeit. en het is schaars tegenwoordig. Ja, het, is, het is heel schaars. Mag, ja. mag dat eigenlijk? Ja. Uh, een lokaal ja, omroep? Ik heb ja. daar al zitten met. met er is opgangs over gesproken en het schijnt nogal gevoelig te liggen, die reclame. -aartoe. Ja, het klopt. Er is een hele wetgeving over. Maar de wet kennen we op ons duimpje. Dus <laughs> uh, wij, wij gaan het niet op zeilen. Je, je mag zeggen welk programma gesponsord wordt. Uh, maar je mag niet zeggen waar, uh, waar dat uh, bedrijf zich bevindt. En je mag er uh, okay. niet veel over gaan zeggen. Maar er is een hele wetgeving voor. Okay. En daar moeten we ons houden. Vandaar ook dat ik. Dan kom ik meteen op een ander onderdeel. Dat programmastatuut. Want wij merken de laatste tijd wel eens dat presentatoren in enthousiasme te veel dingetjes zeggen. En als je dat iemand van de reclamecodecommissie, van, de van ja, je, dan, dan ja. krijgen we het boete ook. Nee, ik, moet, moet, ik echt, moet, eh, moet je een beetje mee oppassen. Ja. Ja. Ja. Ja, maar je hebt gelijk dat er heel veel dingen, maar het zijn veel interne dingen. Maar ik begrijp van mijn mede co-presentator dat we moeten afsluiten. De tijd gaat heel snel. Ik, voor mij is het nieuw, maar het gaat heel, heel snel, dus we moeten het afsluiten. Okay. Ik had nog wel uh, een, een half uur met je door kunnen filosoferen over de toekomst van de omroep. Ik denk dat jij gisteren in ieder geval een goed en vlammend betoog hebt gehouden. Dat mis ik af en toe wel eens, ik zou zeggen, ga ermee door. Maar overschat het niet uh, in de zin van... Uh, je hebt een hoop hooi op je vork genomen. En dat moet ook nog allemaal uitgevoerd worden. Ja, het de mensen worden. moeten uitvoeren. Ja, dus ik wens ja, je de heel veel succes. Ja, de, erbij. Nou, de, ja, verschillende mensen. Ja, nou, Ik heb gisteren ook aangegeven, als ik iets ja, kan doen, dan hoor ik het wel. We wil het graag gebruik voor Ja, Maar in ieder geval heel veel succes bij okay. onze omroep. Ja, bedankt voor Dank dat je hier mocht aanschuiven.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 The cat sat on met uh, de voorzitter, niet de voorzitter, maar een bestuurslid van CFM die uh, redelijk uh, helder is in zijn betoog, omdat hij alles weer op de rit wil hebben en waardoor wij een beter omroep zouden moeten hebben. Nu aangeschoven Erik Koning en Nathalie Peerboom, welkom. Dank je. Gekscherend had ik het over stoekrijten. Maar we hebben het over Art Boulevard en dat gaat uh, heel lang duren. Het begint in april ja. tot 17 september. Uh -huh. uh, stoekrijten is gekscherend gezegd, maar het worden uh, uh, schilderijen op de grond, heb ik begrepen. Nee, dat is een street art festival. Dat is iets heel Oei. anders. Leg uit. <laughs> Dan zou ik zeggen, leg uit. Nee, nee, wij uh, zitten hier nu voor de art boulevard. Ja? Uh, aankomend weekend is uh, het openingsweekend. Uh, de bedoeling is uh, dat er allerlei soorten kunstenaars... karikatuurtekenaars, schilders... Uh, ...mensen die uh, sieraden maken. Uh, je kan het niet zo gek bedenken. Of zelfs bloemsierkunst. Alles wat je eigenlijk met je handen kunt maken. Dat soort kunstenaars komen dan op de boulevard de vervouders. Uh, uh, moet ik me dat als een soort markt voorstellen? Of? Nee, uh, je moet meer als uh, placidater voorstellen. Want er komen dus geen kramen. Alle kunstenaars krijgen een plek van 2 bij 2. En dan mogen ze tafeltje, stoeltje, kussens mogen ze erop zetten. Dus hun eigen spullen? Hun eigen ja. spullen. Nou, we, we verzorgen zelf wel bijvoorbeeld kussens. Maar uh, de meubels die verzorgen ze zelf. Dat gaat uh, op de vervouders? Uh, plaatsvinden tussen, tussen welke uh, locaties moet ik dat zoeken voor mezelf bij bouwers beginnen uh, of bij de rotonde eindigen uh, ja, ja dat, dat, is is stuk. Het, dat is precies ja. Het, ja. <laughs> en, en afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen we dat uh, ver, uh, een beetje verdelen tussen deze uh, plekken. want er is maximaal van 25 deelnemers per dag dus uh, ja um, per dag Mm -hmm. Wil dat zeggen dat het 15, 16, 17, 18 tot en met 30 april ook kan? Ja, zeker. Ja, ja. Het is echt de bedoeling, echt iedere dag. Eerst willen we alleen in het weekend doen. Ja. Maar je bent zo weer afhankelijk. Dus dan zul je net zien dat het in het weekend dan regent. En dat het op maandag, dinsdag, stralend mooi weer is. Dus uh, vandaar dat dus, het, het iedere dag doen. Eigenlijk wordt het een soort uh, pop-up evenement. Ja, dus ja, het is eigenlijk de ultieme pop-up ervaring inderdaad. Slecht weer geen en mooi weer wel. Ja, uh, kijk met pop-up. Uh, dat hebben we natuurlijk uh, nu al een aantal keren meegemaakt dat het dan uh, ja, door, door slecht weer toch iets minder uh, succesvol was en wij willen daar eigenlijk uh, willen dat omdraaien en dit gewoon doen als het mooi weer is, als er veel mensen op de boulevard lopen vanzelf bij minder weer lopen er ook wel mensen maar dan is het toch een stukje minder aantrekkelijk om daar te staan met je, met je ezel of met je portrettekening of wat dan ook nou, wat deelnemers hebben jullie de eerste keer al bereid gevonden om te komen? Natalia heeft, heeft exacte cijfers tot nu toe nee. voor je <laughs> Nou, echt, die zich echt officieel hebben aangemeld voor het hele weekend. Het zijn er nu in totaal bijna twintig. Maar dan wel verdeeld over de dagen. Hè. Zondag hebben er nu negen uh, voor ingeschreven. Zaterdag zes. Vrijdag nog maar vier. Uh, en dat zijn echt de officiële aanmeldingen. Want er zijn uh, wel tientallen die allemaal geïnteresseerd zijn. En die laten het nog weten. Of die willen eerst een dag komen kijken. Om dan... Dus uh, daarom hebben we ook sowieso vanaf het begin aangeboden. Dat de allereerste keer deelname is ook gratis. Zodat je het echt kunt proeven. En is het echt een proef de de eerste, uh, het eerste weekend of de eerste dag? Nee, de eerste dag. Dat is... Is, dat, maar dat, uh, dat hebben we dan tot nu toe hebben we dat een maand lang zo gedaan. Maar nu, ja, je merkt dan toch dat het voor heel veel mensen soort nog een drempel is. Want er komen ook zelfs mensen vanuit België, die komen zelfs deelnemen. En die willen eigenlijk wel meer dagen, maar hmm. Dus uh, vanmorgen hebben we het erover gehad. en We hebben gewoon gezegd, weet je wat we doen? doen gewoon het hele openingsweekend het is gewoon gratis. Want stel nou dat het dan op vrijdag slecht weer is. Dat ze dan niet iets mislopen. Dat ze gewoon ook op de zaterdag en zondag. Ook dat is natuurlijk ook het vervolg. En dan zit ik eigenlijk gelijk al aan de knipkaart te, te denken. Uh -huh. van Ik ben uh, artiest X en ik wil graag uh, tien keer komen. Uh -huh. Maar omdat het maandag slecht weer is, wil ik dinsdag komen. Ja, dat kan. kan. Dus... Je boekt in voor zoveel dagen. Ja. En je vult zelf in welke dag het is. mits je binnen die 25 blijft. En als jij voor de maandag hebt geboekt. en, en maandag staat de windkracht achter en het regent. dan hoef je ook niet te betalen. Die dag die kan je gewoon lekker op een ander moment invullen. Ja. Ja, kunnen dus er vliegers komen of zo hè? met stormkracht? Natuurlijk. Dan kunnen vliegers zeggen. een vlieger vliegerkunst, dat zou ja. toch kunnen. Ja. Ja. Dat ja. kan alle kanten op, uh, met jou. Ja. Nee, maar je, je kunt je allerlei dingen voorstellen. Het is heel flexibel. Dus. Nou ja, idee is natuurlijk ontstaan ook, omdat we met z'n allen uh, twee jaar geleden riepen dat de boulevard zo lelijk was. En ja, toen zijn wij ook gaan nadenken van, joh, wat, wat kunnen wij daarmee als beach promotion? He, de, de kiosken die staan er nu, de palmbomen staan er nu, nou, wij doen dan de, de art boulevard, uh, er, er komt een zomermarkt, uh, we zijn nu met het, nou, en daar begon Ben het eventjes over, met het street art festival bezig. Dus dat is ook weer aanvullend dan in de kunst in de art. Hebben dus er gaat ervaring... van een hoop gebeuren op de boulevard deze week. ervaring met zoiets organiseren? Wat is de achtergrond van jullie? Uh, onze achtergrond is een promotiebedrijf, Beach Promotion. Uh, wij doen Zandvoort app. We doen de promotie voor de Zandvoort specials. Dus we hebben heel veel uh, organisatieervaring. We doen het ondernemerschala. Uh, dus uh, we, doen, we doen heel veel. En dus dis, dit past eigenlijk volledig in het promotieplaatje wat, uh, wat we doen. En Zandvoort leuker, aantrekkelijker en mooier maken. Okay. Hoeveel, uh, je had al over een aantal aanmeldingen uh, uh, voor dit weekend. Wie komen? En wat, wat doen ze? Nou, wie is niet zo, maar wat doen ze? Uh, nou ja, ik kan wel even een paar namen noemen. Nou hoor. Uh, bijvoorbeeld Team Blazing. Uh, dat is een uh, uh, groep jongens. Die gaan echt al helemaal internationaal doen ze allemaal uh, graffiti art. En dan moet je dan echt uh, denken van... Die doen dan kleding, petjes... Uh, uh, met canvas noemt ze dan echt heel gaaf en stoer en dan beschilderen. Wat ik een heel mooi initiatief vind is van de heer Joop Jansen. Die is vrijwilliger bij Zandstroom. En die, uh, zijn uh, kunst is, uh, hij doet een bloemsierkunst. En hij wil een heel groot bloemstuk wil hij daar gaan maken samen met zijn uh, vrouw en waarschijnlijk nog derde willen, dus ze een heel groot bloemstuk, uh, maar ik mag nog niet helemaal verklappen hoe het eruit komt te zien, maar dat is nou, je moet de... me komen kijken. Maar, maar, precies, en het is dan uh, ja, echt voor een, als een goed doel. En dat vind ik wel heel erg mooi. Um. De, ik, door die graffiti kom ik op het punt van verkopen. Mm -hmm. uh, mogen mensen verkopen? Jazeker. Ja. Dus dat is wel interessant voor uh, kunstenaars, uh, artiesten met een petje ervoor. Dat is, ja. dat is met name ook het onderscheidend ja. vermogen ten opzichte van andere plekken. Waar je dan misschien iets van, van kunst uh, ont ziet ontstaan. Is dat wij uh, ja, nu in de vergunning hebben staan dat mensen ook hun kunst daadwerkelijk mogen verkopen. En het is ook heel divers. Hè, als je ziet wat, wat er nu is ingeschreven. Dat is, gaat echt van inderdaad uh, stillevens tot... tot uh, karikatuur tekenen tot haren vlechten tot met wax uh, op, op potjes uh, kunst maken tot ja. Nou ja, ja, en ook standbeelden die men, mensen die doodstil staan die hebben zich he? die die he? nog he? die die he? he? niet hebben zich nog niet levende beelden levende beelden maar dat kan maar je ziet het is dus ook kunst hè ja zeker hoe kom je aan die mensen ben je actief aan het promoten want in andere steden zie ik dit soort dingen ook wel zo pleintjes gebeuren en komt iemand aan met zo'n zo koffer. En die is dan een, een levend staan. beeld. Die gaat staan. Ja. Ja. Ja. Hoe kom je eraan? Uh, nou, ik ben echt van hoe werf je eigenlijk? Ja, ik ben, iedere dag ben ik ermee bezig. Want het internet afstruinen, je netwerk afstruinen. Uh, als mensen adverteren, uh, bijvoorbeeld op Marktplaats. Dan uh, reageer ik op zoals ze zelf dingen maken. Uh, uh, op verschillende... Uh, je hebt ook kunstcollectief op Facebook bijvoorbeeld. Waar ook heel veel kunstenaars. En als ik er iets moois van ze voorbij zie komen. Dan stuur ik ze privé een berichtje. En dat werkt echt wel heel ja? goed. En werk je ook samen met BKZ? Nee, nee. Want daar zitten de Zandvoortse kunstenaars ja. verenigd. Ja. Maar die zijn er wel mee bekend, hoor. Want we hebben dan wel via Facebook hebben we dan de, de contacten inderdaad. Dus de Zandvoortse kunstenaars zijn op de hoogte van van. Gaan dit die ook project. meedoen? Volgens mij tot nu toe hebben die nee, nog nee. niet ingeschreven. Die zijn nog een beetje afwachtend. Oké, okay. uh, ze komen wel uh, kijken uh, bij deze uh, <laughs> Maar wel de Artwalk Zandvoort. Uh, daar zijn we wel en wel uh, nou, niet zeg maar in betrokken, maar we zijn wel bijvoorbeeld in de flyer dan opgenomen uh, voor in de route, dus voor alle mensen die daar dan komen. De promotie gaat dus ook via de Zandvoort app, ook via onze Amsterdam Beach app, ook veel via Facebook. Hè. We hebben berichten die nu al meer dan 20.000 views hebben. Ik heb uh, vorige week een promotiefilmpje gepost. Hè, dat is ook wat wij doen. Ja. Dan zie je dat zo'n ding ook gewoon 20, 25.000 keer uh, gezien wordt. En honderden likes krijgt. We hebben de ABRI's, de grote reclamezuilen, waar we zometeen de posters in gaan doen. Hè. Dus daarmee worden de mensen ook op de hoogte gebracht. Nou, en dan de flyers die hier voor je ziet, die gaan we bij de ondernemers verspreiden, bij alle logieverstrekkers en in de omgeving van Zandvoort dus wat dat betreft aan promotie wordt er veel gedaan en we doen ook de aankleding op de Art Boulevard we hebben al grote beachflex besteld uh, er komen spandoeken nou ja, de, dus wij gaan ook voor de hele aankleding zorgen, zodat het de uitstraling van de Art Boulevard ook wat dat betreft uniform wordt de, ja, ik de, de, de, ben, je, ben je nog even voor? Nou, ik wat kom zo, belangrijk is om even te melden is dat 13 mei dus 13 uh, mei. De kiosk komen te gaan, ja. uh, dat wij gaan een kiosk betrekken en dat wordt dan een basis ook voor de kunstenaars. Uh, daarnaast ook gewoon een toeristenshop, maar ook dat hun een plek hebben en we willen daar dan uh, ook uh, een plek aanbieden voor hun waar hun ook hun kunst ook kunnen verkopen. Dan moet je gewoon puur denken aan zelfgemaakte sieraden. Oh, oké. Okay. Um, ik heb hier die folder, hè. 14 april tot en met 17 september mm -hmm. dit jaar. Wanneer? Op wat voor tijd kunnen de kunstenaars uh, uh, bezig zijn? Uh, vanaf 10 uur morgens tot 8 uur avond zou het okay. kunnen. Oh. Maar we hebben het heel ruim genomen. Opbouw tussen 10 en 1 en afbouw tussen 6 en 8. Heeft, heeft uh, de kunstenaar ook een verplichting als hij komt? Want als jij twintig naast elkaar zet en om drie uur zeggen zeg de vijftien van nou, ik ga weg. Ja, dan ga je. Ga je ook? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik werd van de week gebeld door een ondernemer. Een bezorgde ondernemer. Die, die vertelde over een, een, een zomermarkt die ging komen, 60 ja. dagen lang. Wat, ik hoor jou net ook het woord zomermarkt gebruiken. Wat is daarvan de bedoeling? Wat gaat er komen? Wat wil nou, je wij zijn daar niet de organisator van, okay. maar we hebben wel een uh, aanvraag gekregen om daar de promotie voor te doen. Dus vandaar dat ik er wat van weten inderdaad, ja. is dat er uh, gedurende volgens mij zes uh, weekenden, meen ik zo even uit mijn hoofd, uh, op de boulevard van Vauwensje, en dan heb je het over het stuk, tussen uh, de Rotonde en Bouwenspolders, kramen komen en dus echt een, een markt. Nou, en met markt, welke goederen? De, geen flauw idee, maar dat zullen gewoon de Braderie goederen zijn, neem ik aan. Stoort, stoort dat niet met je, uh, met je festival? Nee, totaal nee, niet, niet, want we hebben ook al contact met elkaar gehad en ja. uh, we geloven dat het juist elkaar gaat. Versterken. Versterken? Okay. Want ik denk dat de kunstenaars... ook uh, zeker wel gemotiveerder... ook nog zouden kunnen zijn. Omdat ze dan weten dat er een ja, ongelooflijk... Het, het publiek. Ja, precies. Ja. Ja. Kijk, het, het gaat elkaar alleen maar versterken. En, en, en, ik, ik ben voor, dus ik ken de gedachte... van ja, maar gaat het elkaar niet bijten... En, en, en dan gaat het niet met elkaar concurreren. We moeten van die gedachte nou eens af. Ja. Dat aanvullende activiteiten... elkaar alleen maar versterken. Ik noem altijd als voorbeeld... de Praxis en de Gamma. Twee bouwmarkten, concurrerend... zitten naast elkaar... Waarom? Dus als Schuim. je bij de een nou, bent, loop je ze, bij de andere Ze in lopen in. alle twee slecht, overigens. Nou ja. Oké. ja. <sing> maar dat, die, die cijfers, die cijfers <sing> ken ik niet. Die, het, die is wel uit de hoek komen Ik ga ervan uit dat dit soort activiteiten en de kiosken ja. en de zomermarkt en de street art en de uh, Art Boulevard en wat er nog meer staat gepland dat het elkaar allemaal gaat versterken. Nou, ik kan me voorstellen, een markt geënt op kunst dat dat sowieso een toegevoegde waarde heeft al drie grote zomermarkt in door. Dus ja. als dit ongeveer hetzelfde is, dan... Vroeg deze ondernemer zich bezorgd af wat is daarvan de toegevoegde waarde? Ja, ik ben niet de organisator nee, van okay, die markt. Moet de andere, dus, uh, moet je, dat ja, moeten we dan niet ondernemers aardig. Precies. <laughs> um, ik uh, vind het een mooi initiatief. Dankjewel. Ik uh, kom zeker kijken. Ik kom niks verkopen. Um, over het andere festival gaan we het ook nog even hebben een keertje ja, graag, over uh, stoepkrijten. Um, daar gaan we zeker nog een keer over hebben. Ik bedank jullie voor de komst. Graag gedaan. En we uh, spreken elkaar ook. zeker. En, uh, nog eens terug als er wat leuks te melden is. Ja, natuurlijk graag. Dankjewel. Dankjewel. We gaan gelijk door naar de agenda, want ik zie mijn horloge redelijk snel doorgaan. Tot en met 7 mei is This is China nog in het Zandvoort Museum. Tot 26.4 expositie Bloemen Aquarellen. 8 april DNRT opening race op het circuit. Maar,